5 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Schadeklim, kanalen eiland vanwege asbest. Demonstranten in Cairo op de vuist en oproep Max schrapt amusementsprogramma's. Zo'n 40 inwoners van de Utrechtse wijk kanale gaan een schadeclaim indienen vanwege de asbestbesmetting in hun huis. Gisteren oordeelde een onderzoekscommissie dat woningcorporatie Mitros en de gemeente Utrecht fouten hebben gemaakt. De evacuaties na de vondst van asbest waren buiten proportie en onnodig belastend voor de bewoners, zeggen de onderzoekers. Hoeveel geld er wordt geëist kan de advocaat van de bewoners nog niet zeggen. In Cairo zijn tegenstanders en aanhangers van de Egyptische president Morsi geraakt. De tegenstanders betogen sinds gistermiddag bij het presidentiële paleis. Vanochtend kondigden aanhangers van Morsi aan dat ze massaal naar het paleis zouden gaan. Toen een grote groep bij het paleis aankwam braken er vrijwel direct gevechten uit. De Morsi aanhang slaagde er na een korte tijd in om de tegenstanders van de president te verdrijven. Of bij de vechtpartijen slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. Inmiddels heeft Morsi laten doorschemeren dat hij zijn omstreden decreet wel wat wil afzwakken. De Egyptische oppositie is woedend over dat decreet, omdat Morsi daardoor te veel macht zou krijgen. Jasper S. blijft nog zeker 90 dagen vastzitten op verdenking van de moord op Marianne Vaatstra. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden bepaald. S. blijft in beperkingen, dat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de inhoud van de verhoren is niets bekendgemaakt. De PVV vindt het onterecht dat na de dood van een grensrechter in Almere... vooral wordt gesproken over een voetbalprobleem. Volgens de partij is het een Marokkanenprobleem. De Nederlandse politiek en de media zitten in een totale staat van ontkenning, zegt de PVV. Door de spreken over een voetbalprobleem zou het echte probleem worden verhuld. PVV-leider Wilders vindt dat de problemen eerlijk moeten worden benoemd. In delen van Groot-Brittannië heeft het verkeer last van de hevige sneeuwval. Vooral in het zuidoosten van Engeland en het noordoosten van Schotland zijn de wegen slecht begaanbaar. Op veel plaatsen zijn ongelukken gebeurd en op sommige wegen staan lange files. Ook in Zweden is veel sneeuw gevallen. De grootste luchthaven van Stockholm ligt voor een deel plat. Philips heeft samen met zes andere elektronica bedrijven megaboetes gekregen... voor het vormen van kartels in de markt voor beeldbuizen. Philips moet 313 miljoen euro betalen voor een samenwerkings... en het samenwerkingsverband van Philips en het Zuid-Koreaanse LG Electronics... nog eens 392 miljoen. En Philips gaat ervan uit op te moeten draaien voor de helft van die laatste boete... waardoor het totale boetebedrag voor Philips uitkomt op 509 miljoen euro. In totaal deelde de Europese Commissie 1,47 miljard euro aan boetes uit. Het is de grootste kartelboete ooit van de Commissie. Het Openbaar Ministerie besluit pas volgend jaar... of oud-commandant Karremans en twee andere leidinggevenden van Dutchbed... worden vervolgd voor oorlogsmisdrijven en genocide in Srebrenica. Volgens de OM is er op korte termijn geen beslissing te verwachten. Het besluit is al een paar keer uitgesteld. Vorige maand schreef Karremans in een brief aan het OM dat de knoop moet worden doorgehakt. Maar dat gebeurt dit jaar niet meer. Karremans is zwaar teleurgesteld over het uitstel. Omroep Max gaat vanwege de extra bezuinigingen geen amusementsprogramma's meer maken. Het kabinet heeft de publieke omroepen een extra bezuiniging opgelegd van 100 miljoen euro. Bovenop de 200 miljoen van het vorige kabinet. Voorzitter Slachter van Max zei in het NCV-radioprogramma Lunch... dat programma's als Wie van de Drie volgend jaar zullen verdwijnen. En hij benadrukt dat dramaseries als Moeder, ik wil bij de revue moeten blijven. Slachter vindt dat de hele publieke omroep afscheid moet nemen van het amusement. Met de arrestatie van 32 verdachten is in Twente een drugsbende opgerold. Volgens de politie hield de bende zich onder meer bezig met de handel in harddrugs... het opzetten van hennepkwekerijen en met witwassen. De verdachten zijn tussen de 17 en 60 jaar. Tijdens het onderzoek zijn 13 huizen en een growshop doorzocht. Daarbij zijn onder meer drugs, vuurwapens, contant geld, auto's en sieraden in beslag genomen... En er zijn ook tien hennepkwekerijen ontmanteld in Enschede, Hengelo, Bekkum, Borkulo, Vriezenveen en Adorp. Dan het weer nog vanavond winterse buien en vrij veel wind. Aan de kust is die stormachtig. In de buien is er kans op windstoten. Vannacht nog een enkele sneeuwbui. Het koelt af tot een paar graden onder nul. Morgen dan wolken en zonnige periode en kans op een sneeuwbui. Het wordt twee graden in het oosten en vijf vlak aan zee. Vrijdag veel bewolking en sneeuw. ANUB verkeersinformatie. In het hele land is het door winterse buien plaatselijk glad. Het is een drukke avondspits door de winterse buien en aanstaande Sinterklaasavond. Er staat in totaal 270 kilometer file. De meeste van die files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Weinig opvallende zaken, behalve dan de wat langere dagelijkse files. Zo zien we drukte op de A10 in beide richtingen. Niet alleen op de A10 West, maar ook op de A10 Zuid. 7 kilometer voor de Afrit Rij. En daardoor loopt het vast op de A4 vanuit Den Haag. Daar staan ...staat de Nieuwe Meer 8 kilometer. Ook op de A9 staat een langere file dan gebruikelijk... ...vanuit Alkmaar naar Diemen... ...tussen Bad Oeverdorp en knooppunt Holendrecht 10 kilometer. Op de A15 vanuit Europoort staat de langste file van dit moment... ...tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 18 kilometer. Op de A50 vanuit Arnhem naar het zuiden... ...drukte voor Ewijk e 10 kilometer. De enige aanrijding zien we in het zuiden op de A76... ...Belgische grens richting Heerlen. Bij Spouwbeek 4 kilometer, maar de weg is daar weer vrij...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 Vluchtelingenwerk Nederland vraagt u daarom verder te kijken. Lees het verhaal van Tamina en van andere vluchtelingen op leveninveiligheid.nl. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Bijna acht minuten over vijf, goedemiddag. Mensen in de file op weg naar Sinterklaasavond, hou vol. Komend uur zullen we u ook op de hoogte houden van het verloop van de avondspits. Eerst praten we over uw tv en over uw computer. Waarschijnlijk hebt u jarenlang te veel betaald. En dan gaat het onder product uit de jaren 90? De beeldbuizen waren destijds veel te duur, zegt de commissaris van mededinging Almunia. Deze tubes accounten voor 50 to 70 of van de prijs van een screen... This gives an indication of the serious harm that these cartels have caused over a decade, both to the manufacturers of TVs and computers, and ultimately to final consumers who had to pay a higher price than they should have. Philips en andere grote, grote producenten maakten geheime af, prijsafspraken en daarvoor worden ze nu gestraft. De Europese eh, Commissie heeft fixe boetes opgelegd. Zo moet Philips bijna een half miljard euro betalen. We gaan naar Brussel naar correspondent Chris Ostendorf. Chris, hoe ging dat precies in zijn werk, eh, het maken van die prijsafspraken? Nou, dan moet je denk ik eerst maar eens even terugdenken aan uh, de spullen waar het om ging. Je weet nog wel die grote televisiebuizen van Philips of van Panasonic. Ondraagbare logge dingen. Of die grote apparaten die je hele bureau werkblad in beslag namen. Die werden toen nog verkocht als luxe artikelen. Uh, en langzaam zagen de producenten daarvan ook wel dat die dingen veel geld opbrachten. Want iedereen wilde natuurlijk een prachtige grote televisie thuis hebben. Tot het moment dat uh, duidelijk werd dat er platte beeldschermen in aantocht waren. En dat die beeldbuis uh, wel eens zou kunnen gaan verdwijnen. Toen hebben een aantal producenten de koppen bij elkaar gestoken. Zeven grote bedrijven hebben afgesproken... wij gaan prijsafspraken maken. Daarvoor gingen ze vergaderingen beleggen. Dat moest in het geheim natuurlijk. Dat werd ver weg in Azië op golfbanen gedaan. En vervolgens werd er nog op wekelijkse basis... in kleine deelvergaderingen uh, afspraken gemaakt... om te kijken hoe je de productie van die grote beeldbuisbakken... Uh, beperkt kon houden, zodat de prijs lekker hoog kon blijven. En hoe lang is dat zo gegaan? Ja, het is vanaf uh, 1996 ongeveer tot 2006, zo'n tien jaar lang. Totdat het moment daar kwam dat die beeldbuizen echt achterhaald waren. En toen heeft Philips bijvoorbeeld ook de afdeling van de hand gedaan... waar die beeldbuizen werden gemaakt. En rond die tijd is het, uh, is het afgelopen, althans... wat betreft de prijsafspraken voor die beeldbuizen. Want... Dat klinkt... Nou ja, er zijn, ja, er zijn, de Europese Commissie doet onderzoek naar heel veel bedrijven. Er is ook onderzoek gedaan naar bierproducenten, maar ook naar LCD-producenten. De opvolger van die grote beeldbuizen waren de platte beeldschermen. Dus bij ook latere productie van nieuwe methodes voor televisies... zijn ook onderzoeken geweest van de Europese Commissie. Gekeken of daar ook prijsafspraken zijn gemaakt. En, en waardoor is dit uh, nu met die televisies en computers aan het licht gekomen? Hoe, hoe zijn ze dit op het spoor gekomen? Ja, er zitten natuurlijk veel bedrijven zitten erin in die afspraken. Op een gegeven moment wordt het misschien een van die bedrijven toch de link. En daarvoor heeft de Europese Commissie een programma dat uh, verklikkers, dus uh, klokkenluiders zich kunnen melden. En een bedrijf dat zich als eerste meldt dat er een kartelafspraak is, dat krijgt uh, geen enkele boete. En zo is er het Taiwanese Chang Hua uh, naar de Europese Commissie gestapt. Heeft gezegd, al die televisieproducenten maken deze prijsafspraken. Kijk daar eens naar. Nou, dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. Dus Chang Hua betaalt nu niets. En dat scheelt ze echt hele vele miljoenen en de andere bedrijven die betalen nu uh, de grote boetes omdat inderdaad vast is komen te staan dat ze uh, op die golfbanen die prijsafspraken zaten te maken. En als er dan wordt uh, gezegd dat de consument te veel heeft betaald, heeft de commissie dat ook omgerekend hoeveel iemand te veel voor een televisie heeft betaald. Nou, per televisie uh, is dat niet goed uh, uit te rekenen. Wel kun je zeggen dat de helft tot 70 procent van de prijs van een televisietoestel... of van een beeldscherm voor je computer... bepaald wordt door dat ingewikkelde apparaatje wat erin zat. Dat was die beeldbuis. Dus de helft van de prijs werd bepaald door dat product... waarvan de prijzen dus kunstmatig hoog werden gehouden. Nou, dat gaat om redelijk grote bedragen per uh, televisietoestel. En de Europese Commissie roept dus ook consumenten op. Heeft u nou het idee dat u uh, tekort bent gedaan... door te veel te betalen voor uw televisie of computer? dan kunnen bijvoorbeeld consumentenorganisaties... ook nog eens los van de nu opgelegde boetes een klacht in gaan dienen... en proberen geld terug te vorderen. Vanuit Brussel, Chris Hostendorf, dank wel. Dan gaan we verder onder de grond, want daar wordt het steeds drukker... met gas, water, telecom en elektriciteitsleidingen. Je ziet dan ook dat bij het aanleggen van die leidingen... het steeds vaker misgaat. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld een hoofdrioleringsbuizen worden doorboord. En dat gebeurt zo'n duizend keer per jaar. Verslaggever Jeroen de Jager. Hier is een boring gaande in Maasluis. Over een afstand van 170 meter wordt er hier... Een, uh, uiteindelijk een kabel onder een dijk... en onder het spoor doorgetrokken. Maar dat moet er eerst voorgeboord worden. En daar zijn ze nu mee bezig. Weet u hoeveel leidingen u doorboord heeft? Nou, ik heb nog geen leiding doorgeboord. Nee, maar vroeger met die uh, raketbooring? Eh, uh, ja, daar hebben we een paar geboord. Ja, dat klopt. Dat is mogelijk. <lacht> ja, ja, ja. Onderzoek van Rionet heeft dus uitgewezen dat er jaarlijks duizend doorboringen zijn van uh, de hoofdriolering. Dat zijn 18 doorboringen per 100 kilometer hoofdriol. Frans Groeneveld, u bent van Bamnelis eruit. U doet uh, gro grondboringen. Uh, en u heeft ook die raketboringen gedaan, hè? En ja. ging het daar wel eens fout? Daar ging het uh, regelmatig fout. Uh, hij wordt ook bij ons in ieder geval veel minder toegepast. Uh, mits natuurlijk uh, de, de opdrachtgever uh, wenst uh, te betalen voor ja. uh, een, een gecontroleerd proces. Nou, die raketboring uh, is wat go goedkoper. Dat is een behoorlijk stuk goedkoper. Ja. Ja, daar komt veel minder techniek bij kijken. En, en, en ja, doordat het ongecontroleerd is, heb je dus sneller kans op schade. En voel je dan als je iets raakt? Als je iets raakt, bemerk je dat eigenlijk gelijk. Betonnen, riolering. betonnen, betonnen riolering? altijd. Die ja, die voel, je, die voel je. Ja, ja zonder. En hier wordt dus druk gewerkt aan die boring. Een boring die veel duurder is dan uh, de boring waarmee het gevaar bestaat... dat je snel door rioleringen heen gaat. Hier zit bovendien heel veel onderzoek aan vast, zegt Frans Groeneveld. Voordat ze gaan boren zijn ze hier een half jaar de ondergrond aan het bestuderen... wat daar allemaal ligt. Tekeningen en proefboringen doen om te zien welke leidingen er liggen. Hugo Gaskemper, u bent van Rionet. U heeft in kaart gebracht hoe vaak per jaar... Um, hoofdrioleringen worden doorboord bij boringen. Um, 16.000 totaal, 1000 keer per jaar, dat is veel. Ja, dat vonden wij ook, ja. Veel meer dan we hadden verwacht... En is dat gevaarlijk ook? Het is gevaar op explosies, op kortsluiting. Misschien zelfs op drinkwaterbesmetting. En natuurlijk ook het gevaar dat de levering wordt onderbroken als een leiding kapot wordt getrokken. En het riool gaat natuurlijk ook gewoon stuk. Schets eens een beeld van hoe dat, hoe dat eruit ziet, zo'n doorboring van een hoofdriolering. Nou, als je met een camera het riool ingaat, en zo wordt een riool geïnspecteerd... dan zie je dus inderdaad op een gegeven moment gewoon dwars door het riool een, een kleinere of grotere buis lopen. Eh, daar kunnen ook allerlei eh, vochtige doekjes en andere viezigheid eh, kan eraan blijven hangen. En dat wordt dus een, een, een vieze kledder. Eh, dat is misschien nog niet eens het grootste probleem, want we verblijven niet in het riool. Maar het verstopt het riool. De doorstroming is niet goed. En dat levert natuurlijk weer allerlei problemen op. Want als we even kijken naar uh, dat totaal van 16.000 doorboringen. Uh, dat loopt redelijk in de papieren, kan ik me voorstellen. Hebben jullie dat berekend, wat het gaat kosten om dat te repareren? Uh, alleen al de herstelkosten zijn tientallen miljoenen euro's. Hmm. Uh, per geval is het tussen de 1000 en 8000 euro. afhankelijk van hoeveel het graafwerk die je moet doen. Ja. Wat zou er uh, moeten gebeuren, want er zitten aanbevelingen in het rapport van u ook... wat zou er nou moeten gebeuren om dit allemaal te voorkomen voor de toekomst? Wij willen dat de diepteligging van bestaande kabels en leidingen goed wordt vastgelegd. En dat is nu al niet wettelijk verplicht. En we willen dat de technieken verbeterd worden. En dat je je ook goed moet afvragen of ongestuurde boringen... in alle situaties en zeker bij drukte in de ondergrond wel de goede oplossing zijn. Men moet zich goed realiseren dat uh, doordat het steeds drukker wordt... Ondergronds De nauwkeurigheid waarmee je iets moet, moet aanbrengen, een nieuwe verbinding... Dat, dat dat een budget vraagt en dat het niet zomaar even kan. Het is niet schepje vol, schepje leeg. Nee, want we hoorden net over de risico's van het ongestuurd boren onder de grond. Een verslag was dat van Jeroen de Jager. En over boren gesproken, dat is geboord naar olie in de Noordzee. En daar is nu een olieveld ontdekt. De crisis lost er niet mee op, maar het is wel een mooi mee meevaller. Eerst ruim baan voor Wijnandswaan. Ja, gladheid in het, niet alleen in het noorden van het land door winterse buien... maar nu ook in het midden en zuiden. En uh, ja, dat samen met uh, de aanstaande Sinterklaasavond... veroorzaakt een drukke avondspits, 270 kilometer file... terwijl 150 normaal is. De langste file staat op de A15 vanuit Europoort... tussen Rosenburg en knooppunt Vaanplein, 16 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Nederland is een olieveldrijker. 120 kilometer ten noordwesten van Den Helder... ligt een olieveld van minstens 30 miljoen vaten groot. Het is ontdekt door het Duitse bedrijf Wintershall. Gilbert van den Brink, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van de Nederlandse tak van Wintershall. Uh, hoe hebt u dat nieuwe olieveld gevonden? Hoe, hoe hebben we het gevonden? Dat is een, een heel traject natuurlijk. Hè? Je, je moet eerst gaan kijken op de Noordzee... Uh... Waar willen wij gaan boren? En voor dat gedeelte moet je eerst een stuk seismiet schieten. Dus je gaat met een boot over... Met geluidsschool. U valt even weg, meneer Van der Brink. Ben je er nog? Dan ga je dus daar overleg old... met partners. Meneer, ja. meneer Van der Brink, ik onderbreek hem even, want ik, uh, u viel een paar ja. keer weg. Dus ze was niet te verstaan. Um, ja. We gaan we nu gaan even, op, even opnieuw bellen, dan hebben we in ieder geval een goede lijn. Want we zijn erg dat nieuwsgierig. Is goed. Eens, ja hoor, dat is goed. Tot zo. Ah, dan gaan we het in de tussentijd over Sinterklaas hebben. Sinterklaas bestaat, mm -hmm. er is een stichting met deze naam. En die stichting die zorgt ervoor dat iedereen die graag cadeautjes wil, ze ook krijgt. In de Amsterdamse sporthal De Pijp organiseerde de stichting een groot feest voor kinderen... die van hun ouders geen cadeautjes kunnen krijgen, omdat er geen geld voor is thuis. Er was ook een echte zwarte pietentraining. Kom, even, zitten. Kom, even rechtop zitten. Eén grote gymzaal met allemaal kinderen. Kinderen die geleerd hebben voor zwarte piet, die hun zwarte pieten diploma hebben gehaald. Het is een soort apenkooi in de gymzaal. Oké, okay, net als de opening zal ook het einde van deze hele leuke zwarte pietentraining vandaag op Sinterklaas verjaardag uh, door de speaker Piet Luister heel goed en wees vooral ook stil. Hebben jullie het een beetje naar jullie zin gehad? Ja. Dat hoor je niet. Het was echt, echt leuk. Ja. Hebben jullie een heel goedje weg gedaan? Ja. Dan heb ik een verrassing voor jullie. Ik heb namelijk gehoord dat Sinterklaas in het gebouw is. zijn helemaal stil. Hallo is allemaal eens opnieuw En dan zingen we met z'n allen. En we zingen, en oh, we zingen. En we zijn zo blij, want er zijn geen zinnen. Kinderen bij. Sint-Sint-Klaas. nog niet. Sinterklaas bestaat, dat is de organisatie die ervoor gezorgd heeft dat hier die Zwarte Pietentraining is. Dat hier Sinterklaas komt en dat hier door allerlei giften van allerlei bedrijven en instellingen cadeautjes uitgedeeld gaan worden. Niet door Sinterklaas, die is inmiddels alweer naar een andere plek toe. Die heeft de druk vandaag zoals iedereen wel weet. Maar door de ja, ja, Zwarte ik denk, pieten. Ja, ik denk dat we het heel leuk hebben. En jullie hebben dus vandaag heel goed je best gedaan. Ja. Ja. ja. En jullie hebben nu wel... Al... Zien een cadeautje. Ja, ja, Kijk eens wat ik bij me heb. Ja. heeft u bij! Wat ja. heeft u! Open skeuren! Kijk, ja, daar is nog een piet! Wat heb jij? Ik Heb ja. je ja. het? Kun je ze ook openmaken? Nee, nou, dat wil ik niet. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Je wil ze niet openmaken. Hé, hey, die andere zitten daarin. Wat is dat voor een cadeautje? Wat heb je gekregen? Wat ik wil. Nee, cadeautje niet. Het zijn spelletjes. Zes ja. fantastische spellen. Man, stilte. stilte. Twee cadeautjes, twee kinderen. Uh, ja. <laughs> ben je er trots op op het cadeautje? Ja, ja. heel erg. Wat maak je dan zo trots? Um, dat, dat we vandaag heel leuk hebben gespeeld met, uh, in, in de sporthal. En dat, dat, dat vind ik heel erg leuk. Samen bij een komst, hè? Ja. En is er Sinterklaas er vanavond dan ook nog, of niet? Um, nee, ik denk het niet. Um, ik hoop het wel. Denkt u dat Sinterklaas vanavond ook nog bij jullie thuis komt? Nee. Dus nou, daarom was het extra mooi om hier te zijn? Ja, het is de laatste dag voor Sinterklaas, hè? Ja. Daarom. Maar we hebben van genoten... Het is leuk voor kinderen. Oh, Dank je wel. Sinterklaas is alweer weg. Ja, die heeft haast. Die heeft haast. Ik nee. moet overal naartoe nog. Ja, zeker. Ja, nou, denk je waar jullie ook. Sinterklaas op weg in Amsterdam en natuurlijk ook de rest van het land. Dan gaan we nu weer proberen contact te hebben met Gilbert van den Brink. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben er. Gelukkig. dat u ons ja. helemaal gaat vertellen... want u, uw bedrijf heeft een olieveld ontdekt. 120 kilometer ten noordwesten van Den Helder. En u was aan het uitleggen hoe u dat nieuwe olieveld hebt gevonden. Nou, hoe we het hebben gevonden is natuurlijk om de, door daarna te boren. Maar voordat uh, dat gebeurt moet je natuurlijk eerst seismisch schieten. Dat is een techniek om naar de ondergrond te kijken. Dat doe je met geluidsgolven. Als je dat eenmaal bestudeert, er zijn een aantal geologen die dat doen. Dat is een soort wetenschap gemengd met uh, kunst. Hè. Dan moet je echt een beetje inbeeldingsvermogen hebben voor 3D gebeuren beneden. Dan zie je op een gegeven moment een bepaalde structuur... waarvan je zou denken, god, daar zou wat kunnen zitten... En dan ga je samen met partners, want we doen dit niet alleen, wij zijn de uitvoerder in deze natuurlijk. Ga je overleggen van jongens, volgens mij zit daar wat. zullen we dan eens gaan boren? En dan, dan ga je daarvoor boren. Ja, wat, en was dan, je, wat, was dan, wat was dan voor dit veld het, het, het doorslaggevende moment? Dat, dat kunstmoment, waarbij je moet inbeelden dat daar inderdaad het, dat olieveld zou kunnen liggen. Nou, hier komt een beetje de wetenschap, samen met, met inderdaad de kunst van, van de geologen die, die zeg maar vanuit het Nederlands gebied of de kust naar verder zeeinwaarts. Hele oude stromingen hebben gezien vanuit, de, vanuit de vroegere tijden, miljoenen jaren geleden, rivierbeddingen en dergelijke. En daar, daar zit dus een soort wat wij noemen source rock in. En dat is dus het gedeelte, zeg maar boomstammetjes, blaadjes populair, wat olie gas kan produceren. Dus dat moet wel ergens in de buurt zijn. En als je dan de olie en gas naar boven laat migreren, door de aanklagen, moet het ergens gevangen worden. Als het niet wordt gevangen, dan gaat het gewoon de lucht in. Zo zijn ook bepaalde velden in, het, in Azië bijvoorbeeld gevonden. Daar kwam de olie aan het, uh, aan het oppervlak. Dan weet je, hé, hey, daar zit olie onder. Ja. En in dit geval ga je dus naar structuur zoeken waar zou dat, als die source wat eronder zit, kunnen uh, worden gevangen. Door welke, welke laag. En die vind je dan. En, en dan ga je daarvoor boren. En is dat dan ook meteen goede olie? Dat je inderdaad ook meteen weet dat je zo'n 30 miljoen vaten olie naar boven kunt halen? Nou, goeie, goeie, ja, het is bijna een beetje pakjesavond wat dat betreft. Het is echt afwachten. Je, je, je gaat er vanuit dat er wat zit, je gaat een gat boren, als je op een gegeven moment in het gat zit, bepaalde zandlagen vindt, of in dit geval talklagen, die je hoopt te vinden. Uh, als je dat helemaal hebt bereikt, dan pak, kun je naar beneden gaan in hetzelfde boorgat en dan kun je er ook gaan meten of er eventueel gas of olie zit. Uh, in dit geval zit er olie. Dan zie je dus ook van het borghuis wat boven komt. Sporen van olie erop zitten. En dan ga je met een ander apparaat naar beneden. En dan neem je, uh, probeer monsters te trekken. Kijken of de olie eruit wil komen. Als dat lukt. En dat is in dit geval weer gelukt. Dus je hebt een aantal domino stages die omvallen. Dan zeg je: Weet je wat, we gaan dat testen. En dan zet je een bepaald uh, test equipment bovenop. En dan laat je die olie vloeien. En dan heb je het idee van: Hé, hey, kijk, dit zit er, dit vloeit. Uh, hier kunnen we wat mee. Ja, en dan. Klinkt dat veel, 30 miljoen vaten, maar is dat ook veel in uw bedrijfstak? Uh, ja, <laughs> voor, voor Nederlandse begrippen zeer zeker. Kijk, als je naar Saudi-Arabië gaat, dan, dan worden ze hier echt niet wakker van. Of uh, misschien naar eens in Texas of in uh, Noorwegen. Maar voor Nederlandse begrippen is dit veel. Dit is ook een deel waarvan wij denken dat het sowieso winbaar is. Hè? Dat, dat wij hebben dus nu die put geboord, er zit een bepaalde structuur boven. Wij denken dit zit erin. Mochten we dan ooit zeggen, nou, nu gaan we verder, dan, dan halen we dit er wel uit. Maar voordat we verder gaan, uh, hebben we nog meer data nodig. We hebben nu data verzameld bij testen, maar we willen nog meer data hebben. Dus we moeten nog een tweede put boren. En die, die wordt dan ergens voor volgend jaar gepland. En dan plan je die iets verder op in het veld. Ga je nog meer gegevens zoeken. En dan kun je het hele model, waar we dus ooit mee begonnen zijn, het, het, het, het aardmodel, kun je dan beter kalibreren, beter in kaart brengen. En dan kun je zeggen, hé, kijk, het ziet er zo uit. Dat zit erin. En daarvoor gaan we daar en daar putten plaatsen, daar en daar platforms plaatsen. En dan, dan ja, de volgende stap: uh, pijpleidingen en boten. Maar de eerste stap is goed, laat ik dat vooropstellen. De eerste stap is goed, we hebben wat aangetoond. Wij denken dat dat er minimaal in zit. En nu moeten we naar de tweede stap: de tweede put. En uh, 30 miljoen vaten, dat is omgerekend tegen de huidige prijs van bijna 4 miljard dollar. Felicitatie, waard op deze pakjesavond, uh, Tilbert van der Brink, directeur van de Nederlandse ja. tak van Winterschool. Dank u wel. Dank u wel. Van olie naar wijn. We gaan het over heel dure wijn hebben. Brunello di Montalcino. Een fles kost al gauw 200 euro als je op internet kijkt. Nu hebben Vandalen 62.000 liter van deze dure wijn weg laten spoelen. Ze hebben ingebroken en de kraan van de vaten opengezet. Het gaat om wijn van het prestigieuze Huis Soldera. Een wijnkenner, Fred Nijhuis, wijnschrijver ook, is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. zeg, en u kent deze boer persoonlijk hè? Ja, al heel wat jaartjes, heel wat jaartjes. En dat is voor hem een, een drama? Ja, het is niet alleen voor hem een drama. Het is, uh, hij is nu 75, hij werkt uh, al, al heel wat jaren in de wijn. Uh, maar het is heel veel families erbij betrokken. Maar hij is vooral een, een boegbeeld in, in Montalcino en een, een, een, ja, een begrip in de wijnwereld. Dus het gaat veel verder dan alleen een persoonlijk verlies. Ja, want Montalcino, dat is een streek bij Siena in Toscaan, hè? Klopt. En hij maakt daar dus, dus heel bijzondere wijn. Wat, wat is het bijzondere aan zijn wijn? Heeft, heeft u hem wel eens geproefd? Ja, ja gelukkig wel, uh, regelmatig. Uh, het bijzondere aan zijn wijnen is dat hij op een hele traditionele manier werkt. En uh, de, de kern van, van, van de druif die, uh, die verplicht is in Montalcino, de Sangiovese, dat hij die op een, op een fenomenale wijze weet weer te geven. De combinatie van de druif en, en de grond, dus wat, wat, wat zo mooi terroir wordt genoemd... Dat, is, uh, dat wordt door hem, door hem wordt op, een, uh, op een voortreffelijke manier weergegeven. Maar hoe doet hij dat dan? Wat die, doet hij ermee met die druif? Wat, Sorry? Wat doet hij ermee met die druif, wat anderen nou, misschien niet zo goed doen? Wat, wat hij kan doen, uh, en dat is hij een, een van de weinigen die, die daar nog, die dat nog toe, toe in staat is... is die wijn uh, meer dan vijf jaar op vat lageren. En dat is natuurlijk ook waarom al die vaten nu... Uh, verloren zijn gegaan. Want hij heeft veel meer wijn in de kelder liggen dan menig collega. Zijn wijnen rijpen vijf, zes jaar in grote vaten. En dat kan alleen maar als je eminente kwaliteit uh, wijn erin stopt. Anders, uh, anders heeft dat geen zin. Dus, dus als hij doorgaat, of zijn familie hiermee, dan kunnen we pas op zijn vroegst over zes jaar weer van deze wijn proeven. Inderdaad. En dat is uh, voor alle liefhebbers van, van dit soort wijnen ook een, een, ja, een tragedie. Het is. Uh, ik vind het on ongelooflijk jammer. Hij heeft een hele kleine productie, maar, maar pak een beetje 15.000, 16.000 flessen per jaar. Dus er is al heel weinig van. En dat we daar nu, dus met wat er nu op de markt is, die paar duizend flessen, dat we daar dus nu nog wel zes, zeven jaar op moeten wachten voor we weer nieuwe krijgen. Dat, uh, ja, dat, is een, dat is een behoorlijk aanslag op. Uh, op, op, het, op het wijnplezier wat, wat ons nu ook ontnomen wordt. En, en de boer zegt zelf geen idee te hebben wie het gedaan heeft. Hij is nooit bedreigd, zegt hij. Uh, hij, hij weet niet in welke richting het, hij het moet zoeken. Om een richting te zoeken. Is er veel haat en nij tussen die wijnboeren onderling daar in de regio? Er zijn behoorlijk wat verschillen van mening, maar haat en neid, dat, uh, dat, dat, zo zou ik het niet willen noemen. Hij is wel een, een, een extremist, dat, uh, dat, is ook, uh, dat is ook noodzakelijk om dit soort uh, klassenwijnen te maken. Op, want dan op welk gebied niet... is hij een extremist, waarin verschilt hij van mening met, met anderen? Dat, gaat dat dan om het, hoeveel jaar zijn wijn moet liggen? Inderdaad, hoe lang die uh, in, uh, in hout moet, moet rijpen, maar ook uh, dat hij uitsluitend die ene druivensoort soort wil gebruiken. Uh, dat is, uh, dat is een, een discussie die al een aantal jaren gaande is, en hij is daar vervindend tegenstander van. Dus en hij een... niet alleen, want uh, een, een enkele jaar geleden, een jaar of twee geleden, heeft eigenlijk uh, uh, het merendeel van, van alle producenten zich daar tegen verklaard. Nou, de politie is daar aan te onderzoeken. We hopen natuurlijk dat hij uh, uitvindt wat daar gebeurd is. Heeft u nog een flesje thuis staan toevallig? Of... Ik heb gelukkig heb ik inderdaad nog een paar flesjes soldera. Maar het, het, nogmaals, de productie is zo klein. Dus er zijn maar heel weinig flessen in omloop. En uh, het is, uh, als je dat vergelijkt met, met grote Bordeauxhuizen, waar een half miljoen flessen van zijn. en van hen maar uh, 15.000. Ja, dat is natuurlijk een schil contrast. Dus het is, een, het, is een, het is een enorm verlies. Begrijp ik. Fred Nijhuis, dank. en uh, wees er zuinig op, op die flessen die je hebben. Ja, heeft. ik zeker doen. Dank je wel.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 In Cairo zijn tegenstanders en aanhangers van de Egyptische president Morsi slaagsgeraakt met elkaar. De tegenstanders betoogden sinds gistermiddag bij het presidentieel paleis. De Morsi-aanhang slaagde er na korte tijd in om de tegenstanders te verdrijven. Zo'n 40 inwoners van de Utrechtse wijk kanalen Eiland dienen een schadeclaim in vanwege de asbestbesmetting in hun huis. Gisteren concludeerde een onderzoekscommissie dat de gemeente en woningcorporatie Mitros fouten hebben gemaakt. Maatregelen waren buiten proportie en onnodig belastend. Jasper S. die wordt verdacht van de moord op Marianne Vaatstra... blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Zijn hechtenis is verlengd met de maximale termijn. S. mag alleen contact hebben met zijn advocaat. En de gemeente Uitgeest wil opheldering... over de bijna botsing van twee passagiersvliegtuigen. Op 13 november vlogen twee toestellen boven Uitgeest recht op elkaar af en bogen op het laatste moment af. En uit geest wil weten waarom de gemeente nu pas op de hoogte is gebracht. En volgens de luchtverkeersleiding is er van een bijna botsing nooit sprake geweest. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerig Imstra. De komende uren trekken er sneeuwbuien vanuit het noordwesten over het land. En uh, dicht bij zee uh, zal dat voornamelijk natte sneeuw zijn. Maar in het binnenland blijft de sneeuw ook liggen. En lokaal leveren dat een laagje van enkele centimeters op. In het noordwesten en in het gebied moet u vanavond ook nog rekening houden met veel wind uit een noordwestelijke richting. En de wind wordt daar hard, mogelijk stormachtig, windkracht 7 tot 8. En er zijn ook zware windstoten mogelijk tot 100 km per uur. Echt guur weer daar dus. Later vannacht in het westen en zuidwesten nog enkele sneeuwbuien, landinwaarts opklaringen. Vrijwel overal lichte vorst, 0 tot plaatselijk min 3. En overal moet u rekening houden met gladheid door sneeuwbuien of door bevriezing van natte wegen. Morgen is het heel aardig weer met zonnige perioden en af en toe een sneeuwbui. Dat laatste vooral in de kustprovincies. In de loop van de middag komt er wat meer bewolking opzetten. Het wordt 2 tot 5 graden bij een matige westenwind. Vrijdag trekt het neerslaggebied over en dat levert een flinke hoeveelheid sneeuw op. Hoeveelheden van zo'n 10 centimeter zijn heel goed mogelijk. In het weekend is het winters met overdag rond het vriespunt. En s'nachts op veel plaatsen matige vorst. ANB, ah nee, verkeersinformatie. Het is in het hele land door al die winterse buien plaatselijk glad. Bovendien is het een drukke avondspits. Niet alleen door de winterse buien, maar ook vanwege Sinterklaasavond. Er staat in totaal 230 kilometer file. Vooral rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam staan lange files. Een paar opvallende zaken. De A4 van Den Haag naar Amsterdam loopt vol voorknopend de Nieuwe Meer. 7 kilometer. Dat komt door de opvallende drukte op de A10 Zuid en A10 West. Op de A7 Groningen richting de Duitse grens... door sneeuwbuien tussen de afrit Westerbroek en Foxhol, 7 kilometer. De A15 vanuit Europoorts, langs de file van het stel... tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos, 14 kilometer. Er was een aanrijding op de A17, doordrecht richting Rozendaal tussen Oudenbos en Knopende de Stok, 7 kilometer file. Op de A37 in Drenthe is een ongeluk gebeurd. Dat is uh, vanuit Duitsland naar Hogeveen. Bij Nieuwlanden twee kilometer file daardoor. En op de A50 Arnhem richting Os, daar is de dagelijkse villa extra lang. Tussen Renkum en Kno. e Ewijk 10 kilometer. Op 19 december is de uitreiking van de Loekie 2012.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 Het is zeven minuten over half zes. U luistert naar het Radio 1-journaal. De Amerikaanse softwareondernemer John McAfee is in Guatemala en wil daar politiek asiel aanvragen. De steenrijke McAfee woont in het Midden-Amerikaanse land, Belize, waar hij woont. Gezocht in verband met moord. Hij zal weken op de vlucht in Washington. Onze correspondent Wouter Zwart. op de vlucht vanwege een moord. Wat is er aan de ja. hand? Ja, McAfee, hè, die naam die kennen we natuurlijk allemaal wel... van de viruskenner op de computer. Nou, deze man heeft uh, dat uitgevonden. Hij is daar heel rijk mee geworden. En ja sinds een tijdje woont hij nu uh, op, het eiland, uh, op een eilandje in de buurt van Belize. Nou, hij had daar, dat wisten uh, de mensen in de buurt uh, al heel lang... hij had daar al een hele tijd ruzie met een buurman. Dat was ook een Amerikaan. En die buurman, uh, die werd afgelopen november ineens vermoord. En wat gebeurde er? Meneer McAfee, die, die sloeg op de vlucht. Die was ineens spoorloos. Nou, hij zegt zelf dat hij helemaal niets met die zaak te maken uh, heeft. Maar hij is dus wel op de vlucht. Want hij, hij vreest voor zijn eigen wel, uh, welzijn. Ja, maar wacht even. Als je er zelf niks mee te maken heeft, ja. zoals je zegt... Waar, waarom is hij dan op de vlucht? Ja, dat brengt ons een beetje in, in de wondere wereld van meneer McAfee. Hij is op zijn zachtst gezegd nogal excentriek. Uh, hij is iemand die gelooft in complottheorieën. Hij beweert uh, dat de politie van Belize, waar hij dus woont... dat die politie het op hem gemunt heeft. Waarom? Hij zegt dat hij geheimen heeft over overheidscorruptie en politiecorruptie daar in het land. Nou, de politie zelf die zegt, man, je bent helemaal niet eens verdacht maar je bent wel een belangrijke getuige en daarom willen we je spreken. Uh, hoe dan ook, meneer McAfee die, die vertrouwt het niet en die is dus op de vlucht geslagen en is nu dus onlangs opgedoken in Guatemala. En daar is hij wel veilig? Geen corruptie bij de politie en zo? Nou goed, McAfee zelf zegt dat hij het rechtssysteem daar in Guatemala meer vertrouwt dan in Belize. Nou, ik weet niet of dat klopt. Ik woon daar niet. Maar als je het mij vraagt, ja, er zijn volgens mij nog veel meer andere landen te verzinnen... waar het rechtssysteem nog veel beter is dan Guatemala. Maar hij heeft daarvoor gekozen. Hoe wordt dit verhaal uh, gevolgd in Amerika? Want heeft natuurlijk allerlei elementen toe van een heel mysterieuze man en een raadslachtige zaak. Ja, precies. Nou, het is bepaald niet het nieuws van de dag natuurlijk... maar het is echt zo'n verhaal waarover iedereen praat... bij het koffiezetapparaat s morgens, vanwege natuurlijk ook alle ja, bizarre details die je hoort. McAfee bijvoorbeeld zegt dat hij zich wekenlang heeft moeten vermommen... om uit de handen van de politie te blijven. Hij zegt dat hij zich een keer heeft vermomd als een schreeuwende Duitse toerist. Hij zegt dat hij zich heeft vermomd als een Spaanstalige straatverkoper. Dat zijn allemaal wonderlijke details die blijven maar komen. De vraag is natuurlijk wat klopt er wel, wat klopt er niet. Niet. Eén ding is natuurlijk wel belangrijk. Je zou namelijk vergeten nu dat het om een bloedserieuze zaak gaat, namelijk een moord. En die moet natuurlijk gewoon opgelost worden. Wordt vervolgd Waterzwart in Washington. Dankjewel.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 No More van de Babysitters Circus. Politiek Den Haag gaat werk maken van de misstanden bij woningcorporaties... gebeurt onder leiding van Roland van Vliet van de PVV. Met hem spreken we zo direct. Wijnand heeft verkeer. Wijnand, veel files door het slechte weer? Ja Tim, zeker. Ja, winters uh, ongemakken. Zeker als dat uh, aan het begin van de winter gebeurt, dan, uh, uh, ja, dan neemt het toch veel files en ongelukken met zich mee. Uh, later in het seizoen wordt het allemaal wat minder. Leert de ervaring. Maar nu, um, ja, uh, veel files door de sneeuw in het noorden van het land. Onder andere op de A7. Groningen richting de Duitse grens. Daar rijdt het langzaam op heel veel plaatsen. Ook op de A28. Bij Assen is dat het geval. Een ongeluk op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal bij Knopende de Stok. De weg is wel Weer vrij. Bij Eindhoven ging het mis op de A50 bij Son en Breugel richting Os. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat voor Kuik 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Het Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. En uh, Roland van Vliet van de PVV Kamerlid. Goedemiddag meneer Goedemiddag. Van Vliet. Zeg, Goedemiddag meneer Van Vliet. Het is een mooie dag voor u volgens mij. Ja, vooral voor alle Nederlanders die graag problemen onderzocht willen hebben door de politiek. Ja, want u wordt voorzitter van de commissie die een enquête naar woningcorporaties gaat voorbereiden. Mm -hmm. De eerste keer toch dat een lid van de PVV voorzitter wordt van zo'n commissie? Ja, dat is helemaal correct. En wat doet dat met u? Nou, dat maakt me wel een beetje trots. Want uh, als PVV laten we zien dat we ook serieus bezig zijn. En ik denk dat ook PVV'ers uh, trots op mij zijn. En hoe gaat dat? Was uw partij aan de beurt of was het ingewikkelder? Moest u hier echt voor lobbyen voor dat voorzitterschap? Alle twee wel een beetje. Op zich waren wij ook een keer aan de beurt. We zijn de derde partij van Nederland. Maar uh, je moet natuurlijk wel lobbyen, want uh, ja, de een ligt weer wat makkelijker... dan de ander bij collega-fracties. En daar moet je ook een beetje op letten. En bij wie lag u goed? Wie heeft u geholpen in dit geval? <laughs> ja, um, dat moet u eigenlijk aan de andere partijen Ja, hey, Dat weet ik, maar u bent altijd voor openheid, toch, bij de PVV? Ja, Geen achterkamertjes, <laughs> vertel. Aan wie heeft u dit te danken? Aan de hele Kamer. Nou ja, bij ja. wie lag het makkelijk? Dat kunt u toch wel zeggen? Nou, ik heb de indruk dat het bij de meeste andere fracties waar goed lag dat uh, dat men van Vliet in staat acht om deze enquête te trekken. Ja, want niet iedereen van de Pvv, maar wel van Vliet. <lacht> nou, dat moet je dan toch maar aan die mensen zelf vragen. In ieder geval ben ik het geworden en daar ben ik trots op. Ah, want eerder is toch Dion Grouz een keer uit zo'n commissie weggelopen van uw partij? Nou ja, weglopen dat uh, is een term die ik dan voor u laat. Maar, uh, maar dat was hij is een andere... uit de commissie de wit gestapt. Ja, dat was een andere commissie in een andere tijd. En uh, deze commissie gaat over een heel ander thema. En wij gaan hier met een schone lei aan de slag. Uh, nee, begrijp ik. Maar is er nog wel dan even met u over gesproken? Van we willen niet dat soort toestanden hebben? Nee, nee. Geen nee. rol gespeeld? Nee. Nou, dan, dan de inhoud van die commissie. Want ja. u gaat naar de woningcorporaties uh, onderzoek doen. Of in ieder geval het, het onderzoek voorbereiden. Wat, wat moet er uit gaan komen uit die enquête, wat u betreft? Nou, wat ons betreft... Uh, wij baseren ons op de wil van de Tweede Kamer. Want deze commissie uh, die doet dit voor de hele Tweede Kamer. En wat wij gaan doen... is we gaan de hele sector onderzoeken van de woningcoöperaties. Dat is een heel belangrijke sector. Want heel veel huurders in Nederland zitten in een woning... die eigendom is van zo'n corporatie. En in de Tweede Kamer is een motie met algemene stemmen aangekomen. En daar staat gewoon in... dat wij die coöperatiesector uh, goed moeten omkeren... om de onderste steen boven te halen... over hoe die sector is georganiseerd. En dat doen we omdat er de laatste jaren heel veel incidenten erbij zijn gekomen. Van, dat zijn dus dingen die fout zijn gegaan in die sector. En dat staat dan keer op keer in de krant. En op een gegeven moment bereik je de grens. En dan moet de politiek zijn verantwoordelijkheid nemen. Juist omdat deze sector zo belangrijk is voor zoveel mensen die een woning huren. Ja, want dan kijk je met name naar de misstanden waarover gesproken wordt. Hè? De Vestia-derivaten, heel hoge salarissen, peperdure verbouw van de SS Rotterdam natuurlijk, komt er ook bij. Daar, daar kunt u niet omheen. Nee, ja, kijk, als, als deze motie is aangenomen juist omdat er sprake was van zoveel incidenten, dan ligt het ook aan dat je uh, al die dingen gaat bekijken. Dat komt er allemaal bij. Ja, we gaan het heel breed doen. Uh, het gaat over de organisatie van die sector, over het toezicht erop. Of dat goed is, of die sector überhaupt goed is georganiseerd op deze manier. We gaan echt die onderste steen bovenhalen, want dat moet een verklaring zijn voor al die incidenten. Want dan gaat u ook dieper kijken, want de woningcorporaties zijn natuurlijk heel erg veranderd. Hè? De afgelopen jaren van voorzichtige bouwers, van sociale huurwoningen naar ondernemende bouwbedrijven met alle excessen van die daar. Daar speelt natuurlijk de Kamer ook een belangrijke rol bij in de afgelopen jaren. Is die politieke besluitvorming zelf ook onderwerp van onderzoek? Nou ja, ik, ik kan natuurlijk niet het gras voor de voeten wegmaaien van mijn mede-commissieleden. Als commissie uh, gaan we dit in zijn geheel bekijken. Maar nogmaals, we gaan het wel breed trekken. Dat is ook uh, de formulering van die motie. Maar is de politieke besluitvorming zelf ook onderwerp van onderzoek? Het zou heel goed kunnen. Ja, wat u betreft wel. <laughs> dat ga ik met mijn commissieleden afspreken, maar het zou heel goed kunnen. Ja, dan kom je uit bij oud-ministers horen, oud-kamerleden horen... zoals je dat wel vaker ziet bij enquêtes. Ja, kijk, daar is een enquête natuurlijk uiteindelijk voor. Dat is het zwaarste wapen wat we hebben in de Tweede Kamer. En wil je dus uh, dat doel van je ondersteem boven krijgen, wil je dat bereiken... wil je voldoen aan die motie en aan de wens van de Kamer om het echt te onderzoeken... dan moet je het breed trekken en diep gaan. Want heeft u het idee dat huurders echt financieel ook veel in hebben geleverd... als gevolg van slecht beleid bij corporaties? Daar heb ik nog geen beeld van, want we gaan nu beginnen met een voorbereidingscommissie... die gaat de onderzoeksvragen formuleren voor de Kamer en wat andere zaken eromheen regelen. De echte enquêtecommissie die komt pas volgend jaar in de orde, in het voorjaar ergens. We ja, begon er dus natuurlijk wel had... over, hè? over, over het feit dat deze commissie er niet alleen voor u is als voorzitter... maar ook vooral mm -hmm. voor de huurders. Dus, dus vandaar ja. die vraag, zijn, zijn veel huurders volgens u zeg maar, de uit geworden... van slecht beleid bij corporaties? Kijk, in de onderzoeksvragen die we formuleren, nogmaals, die gaan heel breed. Dus dan neem je dit soort aspecten ook mee. Maar wat eruit gaat komen, daar kan ik niet op vooruit lopen. Daar heb ik ook nog geen mening over. Ja, en, en als die enquête van start gaat, hè, over een tijdje, ik denk 2013 ongeveer zal het mm -hmm. worden. Mm -hmm. uh, wordt u daar dan ook voorzitter van? <laughs> Daar mag ik ook nog niet op vooruit lopen. Het, kijk, die tijdelijke commissie die is ingesteld om mensen die de enquête gaan voorbereiden... straks ook de gelegenheid te geven in zijn enquêtecommissie te gaan zitten. En als die enquêtecommissie er straks zelf is, grosso modo april of zo, 2013... dan zal die uit haar midden weer een voorzitter kiezen... En dan zullen we zien hoe goed de voorzitter van de tijdelijke commissie het heeft gedaan. En waarom moet dat eigenlijk in twee stappen? Eerst een commissie en dan een enquêtecommissie? Nou ja, het gebruik is eigenlijk, als je met een enquête begint, en dat gebeurt niet zo heel vaak, want het is het grootste en belangrijkste wapen van de Kamer, dan heb je altijd een voorbereiding. En vaak is dat zelfs een inhoudelijke commissie, zoals bij de commissie de Wit ook gebeurde. Dat doen wij niet eens, om, juist omdat er een motie is aangenomen die eigenlijk direct oproept om een enquête te doen. Dus geen eerst parlementair onderzoek, geen inhoudelijke voorbereidingen... maar meteen een enquête. Nou, wil je daarmee meteen van start met dat grote wapen... dan zul je wel eerst even wat randzaken moeten regelen. En het belangrijkste is dat de Kamer het dan eens is... over de onderzoeksvraag zoals wij die gaan formuleren. Precies. En, en de wat kleinere partijen zitten er niet in. hè? GroenLinks, ja. ChristenUnie, SGP. Ja, dat is correct. Ik heb ze allemaal netjes van tevoren gevraagd... of ze ook uh, de gelegenheid hadden om iemand af te vaardigen... naar de voorbereidingscommissie. En uh, dat zouden ze heel erg graag doen. Maar het verschil tussen uh, D66-12-zetels en uh, de ChristenUnie-5-zetels... dat is al vrij fors. Dus als je 5-zetels of minder hebt... dan heb je een hele dikke portefeuille als Kamerlid... en dan ga je toch veel tijd kwijt zijn aan zo'n commissie. Dus helaas hebben deze kleinere partijen aangegeven... dat het van de zeden gaan bekeken. We horen van u meneer Van Vliet in april volgend jaar. Of, of eerder, dank u wel. Dank u zeer. Van Vliet Fijne avond. Van de PVV. Wie het goed doet, die mag dus blijven. Geldt in de politiek, maar geldt ook in het voetbal. Ronald Koeman is ook volgend jaar trainer van Feyenoord. Onder de leiding van Koeman is Feyenoord de afgelopen anderhalf jaar opgeleefd. De club is tevreden. Koeman is tevreden. En dus zij verslaggever Ronald Gier. van de Geer tegen Koeman. Dat was je snel uit. Ja. Dat klopt wel ja. Op uh, het moment natuurlijk dat Feyenoord aangaf uh, graag verder te willen, zijn we in gesprek gegaan. En uh, nou ja, de insteek, zowel van, voor de club, van de club als uh, van mij, was positief, ja, dan, uh, dan is het niet zo moeilijk. Ik denk dat jij er eigenlijk voor jezelf al langer uit was? Nou, ik was wel voor mezelf uit dat ik graag verder wilde. En uh, omdat ik vind dat, uh, dat er een aantal voorwaarden moeten zijn. Om ergens verder te gaan, dat is uh, één, heb je plezier in wat je doet. Twee is, uh, zie je voldoende uitdaging in, uh, in de toekomst van deze club. Nou, er waren wel twee heel belangrijke uh, factoren die, uh, die zeer zeker aanwezig zijn. Moesten er dan nog, behalve uh, dat je over geld praat en salaris, uh, uh, andere factoren worden ingevuld die uiteindelijk het plaatje rondmaken? Nee, niet echt. En natuurlijk praat je als eerste over uh, voetbaltechnische zaken. En dat doe ik met Martin van Geel. Nou, en daar zitten we al uh, vanaf het begin op één lijn. En uh, we weten allebei wat, wat wel en niet mogelijk is voor deze club. En daar heb ik alle vertrouwen in. Dus uh, daar zit nog wel heel veel rek in. De progressie die jullie de afgelopen maanden maken... is dat ook een voorwaarde geweest waardoor jij zei ja? Ja, tuurlijk heeft altijd... Uh, Continuïteit ook, ook te maken met het feit hoe het gaat. En, uh, en een stuk plezier. Ja, uh, je kunt plezier hebben, maar als je niet wint... dan, uh, dan is het plezier ook heel snel weg. Nou, en alles bij elkaar is dat heel goed. En uh, we hebben natuurlijk belangrijke spelers verloren... maar er staat gewoon weer een heel goed elftal. En dat bewijzen we met name de laatste periode. En daar zit nog veel meer in. Nou ja, en dat is een uitdaging uh, voor dit seizoen. Spreek je nou met Marten Vergil samen ook... Uit waar je naartoe wil, is dat de lat wat hoger leggen, bijvoorbeeld Champions League halen. Ja, we proberen altijd uh, de lat maar weer hoger te leggen dan uh, waar we mee een seizoen mee afsluiten. En uh, ik ben ooit gekomen uh, anderhalf jaar geleden. Toen was het fijn dat in een moeilijke situatie, tiende plek. Nou, vorig jaar werd het twee, dat was eigenlijk uh, in de hele planning al misschien iets te veel van het goede. Maar ook dit seizoen bewijzen we weer dat we meetellen. En, en, en waar dat eindigt, uh, durf ik niet te zeggen. Want ik denk dat er nog heel veel uh, meer in zit. En het nou ja, derde jaar, dan voor mij, zeg maar het nieuwe voetbalseizoen. Met de mogelijkheden die de club heeft. Uh, of ook nog wel de onmogelijkheden, dat weten we allemaal. Maar we proberen toch ieder jaar weer uh, door te selecteren. En een beter elftal. En een beter elftal, dan kom je steeds dichter bij een, uh, een plek 1. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Het voetbal heeft even geen antwoord, schrijft de NRC Handelsblad op de voorpagina... naar aanleiding van de dood van de grensrechter in het amateurvoetbal. Een van de vele adviezen die de revue zijn gepasseerd... komt van oud-international Hans van Breukelen... vanmiddag hier op Radio 1 bij Dit is de Dag. Er zijn een aantal voorbeelden in Nederland, en dat weet ik eh, vanuit ervaring... die met bestuursleden, met ouders, met, met, met, met trainers en begeleiders... om de tafel zitten en met elkaar afspreken. Hoe willen wij eigenlijk met elkaar omgaan? En als afspraken niet nagekomen worden, hoe gaan we elkaar daarop aanspreken? En als dan vervolgens mensen daar niet in meegaan... dan krijgen ze eerst een gele kaart en bij, nog, bij een herhaling nog een gele kaart. En dan krijgen ze rood en dan worden ze gewailleerd. Hans van Breukelen. Het parool schrijft over de onrust op de school... van twee van de verdachten van de mishandeling in Amsterdam-West. De directie heeft gisteren al een paar leerlingen geschorst... die zich goedkeurend over de molestatie hebben uitgelaten. Een van hen had Free Yassin getwitterd. Daarmee wordt een van de verdachten bedoeld. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door de winterse buien. Vooral in de kustgebieden worden ook zware windstoten verwacht. In Friesland sneeuwt het ook al. Reden om eens bij de NS op de site te kijken. Maar voor de ongeoefende internetter is daar erg weinig te vinden over het weer. Ergens op de pagina wordt de Twitter van NS weergegeven. En Er wordt al veel getwitterd naar ns online Mensen vragen of er vanavond al verstoring van het treinverkeer wordt verwacht. En ook zijn er vragen over morgen. Als antwoord volgt steeds: Wij houden het weerbeeld in de gaten. Het parool schrijft op de voorpagina dat cameratoezicht zelden afschrikt. Het aantal camera's op straat groeit explosief. Maar bewijs dat ze effect hebben en criminaliteit tegengaan is er nauwelijks. Plegers trekken zich er meestal niets van aan, staat in de evaluatie Cameratoezicht van de gemeente Amsterdam. De Franse kranten Le Monde en Le Figaro onder meer... melden dat de kwaliteit van het Franse sperma achteruitgaat. Dat is het resultaat van een onderzoek over een lange periode... met 26.000 proefpersonen. De harde cijfers. Het aantal spermacellen per milliliter... is in 15 jaar met een derde verminderd. Ook de kwaliteit van het zaad zelf is minder. Volgens de onderzoekers een ernstige waarschuwing... voor de volksgezondheid. Die achteruitgang is onder meer opvallend... omdat de proefpersonen in het algemeen juist minder rookten... en ook minder overgewicht hadden dan vroeger mogelijke oorzaak zou kunnen liggen in milieuvervuiling... dat moet nu nader worden onderzocht. Goed plan. Twee Australische DJ's die zich voordeden als koningin Elizabeth en prins Charles... zijn er met een simpel telefoontje achtergekomen in welk ziekenhuis Kate ligt. De vrouw van de Britse prins William. Zo klonk het begin van het gesprek. What is going in? Oh, What is good morning. Can hours, oh, hello there. Could I please speak to Kate, please? My granddaughter? Oh, yes, just hold on, um. Thank you. Are they putting us through? Yes. <laughs> <laughs> If this has worked, it's the easiest prank call we've ever made. <laughs> De collega's zeggen nog tegen elkaar als dit lukt is het het gemakkelijkste neptelefoontje ooit. Opvallend is dat de BBC wel even dit beginnetje van het gesprek van de Australische zender herhaalde, maar zich vervolgens gauw weer keurig opstelde en zei dat ze niet meer zouden laten horen dan dit. In nurse details Kate's condition. Like any patient, she's entitled to confidentiality. De, de BBC-verslaggever had informatie gegeven over Kate's gezondheid. Terwijl uh, zij natuurlijk recht heeft op privacy. Kate is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze erg veel last zou hebben van zwangerschapsmisselijkheid. De politie in Nederland heeft een persbericht op Rijm van de website gehaald. Veel mensen vonden het niet gepast dat de politie een getuigenoproep over een ernstig verkeersongeluk in dichtvorm deed. Ja, het is nog geen twee weken geleden dat een 38-jarige motorrijder uit Delft onderuit is gegleden, begint het bericht. ja, Ik moet erom lachen, omdat je denkt, dit Zien je niet? Maar het is echt uh, gebeurd. Uh, de persvoorlichter van de KPD vond het wel een leuk idee. Twitteraars deden hun beklag. Ook de redactie van de politie.nl was er niet zo gelukkig mee. Toen heb ik het bericht maar aangepast, zegt de persvoorlichter. Maakt mij heel nieuwsgierig naar jouw gedichten, ziet <laughs> de Klaas aan. Nieuwe antistollingsmiddelen worden sinds een week vergoed. Ik vind die geneesmiddelen echt een verrijking van het arsenaal. Niet.